Onze hulp is in de naam des Heren, die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouwig houdt en eeuwig leeft, en nooit laat varen de werken uw handen. Amen. Genade, vrede, zij u, van God, den Vader, en de Heer Jezus Christus, door de heilige geest. Amen. Laat ons zingen van Psalm 84, het vierde en het vijfde vers. Zij gaan van kracht tot kracht steeds voort. Elk gunner zal in het zalig oord van Sion haast voor God verschijnen. Let hier der legerscharen let. Op mijn ootmoedigs meegebed. Hij laat mij niet van drik verkleinen. Leen mij een toegenegen oor. O Jacobs God, geef mij gehoor. Wij zingen van Psalm 84 en daarvan het vierde en het vijfde vers. voorgelezen van de evangelie van Matthäus en daarvan het 16e hoofdstuk, maar vooraf de twaalf artikelen van ons algemeen christelijk geloof. U is genoemd Matthäus en daarvan het 16e hoofdstuk. en de fariseeën en saliseeën tot hem gekomen zijnde, en hem verzoekende, begeerden van hem, dat hij hun een teken uit de hemel zou tonen, maar hij antwoordde en zeide tot hen, als het avond geworden is, zeg gij, schoon weder, want de hemel is rood. En des morgens, heden onweder, want de hemel is droevig groot. Gij gefeinsden, het aanschijns des hemels weet gij wel te onderscheiden. En kunt gij de tekenen der tijden niet onderscheiden? Het boos en overspelig geslacht verzoekt een teken. En hun zal geen teken gegeven worden dan het teken van Jona, den profeet. En hen verlatende ging hij weg. En als zijne discipelen op de andere zijde gekomen waren, hadden zij vergeten broden mee te nemen. En Jezus zeide tot hen, ziet u en wacht u van den zuidische, der Phariseeën en Sadduzeeën. En zij overlegden bij zichzelf en zeggende, het is omdat wij geen broden medegenomen hebben. En Jezus dat wetende zeide tot hen, wat overlegt gij bij uzelfen, gij kleingelovigen, dat gij geen broden medegenomen hebt? Verstaat gij nog niet? En gedenkt gij niet aan de vijf broden der vijfduizend mannen en hoeveel korven gij opnaamt? Nog aan de zeven broden der vierduizend mannen? En vele mannen gij opnaamt? Hoe verstaat gij niet dat ik van u geen brood gesproken heb, als ik zeide, dat gij u wachten zoudt van den zuurdeesem der Fariseeën en sadduzeeën? Toen verstonden zij dat hij niet gezegd had, dat zij zich wachten zouden van den zuurdeesem des broods, maar van de leer der Fariseeën en sadduzeeën. Als nu Jezus gekomen was in de delen van Caesarea, Filippi, vraagde hij zijn discipelen, zeggende, Wie zeggen de mensen dat ik de zoon des mensen ben? En zij zeiden, sommigen, Johannes de Doper, en anderen, Elias, en anderen, Jeremia, of een van de profeten. Hij zeide tegen hen, Maar gij, wie zegt gij dat ik ben? En Simon Peter antwoordde de zijde, Gij zijt de Christus, de Zoon des levende Gods. En Jezus antwoordde zeiden tot hem. Zalig zijt gij, Simon Bajona, want vlees en bloed heeft u dat niet geopenbaard, maar mijn Vader die in de hemelen is. En ik zeg ook u, dat gij zijt Petrus, en op deze Petra zal ik mijn gemeente bouwen, en de poorten daar zullen dezelfde niet overweldigen. En ik zal u geven de sleutelen van het de Koninkrijk der hemelen. En zo wat gij zult binden op de aarde, zal in de hemelen gebonden zijn. En zo wat gij ontbinden zult op de aarde, zal in de hemelen ontbonden zijn. Toen verbood hij zijn discipelen, dat zij iemand zeggen zouden, dat hij was Jezus, de Christus. Van toen aan begon Jezus zijn discipelen te vertonen dat hij heen gaan naar Jeruzalem en veel lijden van de ouderlingen en overpriesteren en schriftgeleerden en gedood worden en ten derde dagen opgewekt worden. En Petrus, hem tot zich genomen te hebbende, begon hem te bestraffen, zeggende, Heren, wees u genadig, dit zal u geen zins geschieden, Maar hij zich omkerende zeide tot Petrus, Ga weg achter mij, Satanas, Gij zijt mij een aanstoot, want Gij verzint niet de dingen die God zijn, maar die der mensen zijn. Toen zeide Jezus tot zijn discipelen: zo iemand achter mij wil komen, die de zichzelf en nemen zijn kruis op en volgen mij. Want zo wie zijn leven zal willen behouden, die zal hetzelfde verliezen. Maar zo wie zijn leven verliezen zal om mij niet wil, die zal hetzelfde vinden. Want wat baat het een mens, zo hij de gehele wereld gewint en leidt schade zijner ziel? Of wat zal een mens geven tot lossing van zijn ziel? Want de zoon des mensen zal komen in de heerlijkheid zijn vaders... met zijn engelen... en als dan zal hij een vergelden na zijn doen. Voorwaar, voorwaar, zeg ik u... er zijn sommigen van die hier staan... De welke den dood niet smaken zullen, totdat zij den zoon des mensen zullen hebben zien komen in zijn koninkrijk. Tot zover. Laat ons voorgaan het gemeenschappelijk gebed. Ach, lieve heren. Het is nog langs uw goddelijke voorzienigheid en langmoedigheid dat we nog weer voor de tweede keer op deze sabbadag samen mogen komen rondom uw eeuwige woord. Heren, zout het die begagen, om uw vlegelen nog eens mogen uitbreiden over ons en onze kinderen en dat uw woord nog eens zegenen mocht, tot de verheerlijking van uw naam, en tot de uitbreiding van uw kerk, tot de beschaming van de macht der duisternis. Ach, here, mocht nog onze profeet, priester en koning wezen, en dat we door genade mogen leren de waarde van die gezegende naam Jezus. En die bezalf de naam Christus. En dat hij de Heere zijt van hemel en van aarde. Ach, Here, mogen uw arme volk nog eens onderwijs geven. En nog troost geven in deze donkere wereld. Ach, Here, mogen ze nog hier vreemdeling op aarde zijn. En dat hij ze nog eens verblijden mocht. Door uw overkomst. Dat uw lieve geest nog mocht schenken. omdat geloof nog. Wat hij aan uw volk heeft gegeven. ah Dat het nog eens in oefening mocht, mocht gegeven worden. ah Dat is ze nog eens roemen mocht. In dat eenzijdige werk van ieden drie ene God. Heer, waar ge weet. Dat onze boze tier dat strijdt maar tegen die goddelijke wijsheid. En die goddelijke licht en die goddelijke waarheid. Maar ach, als dat we dat al van die woord mochten horen. Ach, hij die zijn leven verliezen mocht, die zal het behouden. Ach, mocht het Heer nog geven. Dat gij nog uw woord mocht zegenen tot bekering der zonder. Mocht het nog eens in uw gunst nog wezen voor een jongen of een meisje. Een man of een vrouw nog tot waarachtige bekering. En dat gij het nog eens zegenen mocht dat het nog eens waarlijk een bettel mocht worden. In de leven van een ongelukkige. Als dat eenmaal Jacob zo ongelukkig neergelegd heeft. Maar waar Gij hem niet heeft verlaten. Maar in de donkere nacht van schuld en vrezen. Oh o, no in de no donkere nacht van de dood. Daar heeft hij hem nog eens opgezocht. Opge en U zelf aan zijn ziel mocht doen openbaar. En dat is... O, zo'n onvergetelijke tijd in zijn leven geweest. O, hij mocht ervan getuigen, het was niets anders dan de poort des hemels. Zou ge dat nog eens willen geven? voor een arme, schuldig, ongelukkige volk? O, dat het nog eens onvergetelijk nog eens mocht te wezen. En dat het nog eens jij mocht tot eeuweneer. En mocht het voor een ander nog een pinaal wezen hier. Ach, dat je nog eens aan die volk mocht zeggen wat is uw naam. En dat ze de leven nog verliezen mocht in de antwoord. Dat ook eenmaal Jacob mocht geven. Dat zijn naam Jacob is. Ach, daarin legt zelf verlogen. Ach, heren, mocht je nog ook verder nog lijden. Mocht je nog eens voor een een of een ander nog is de tijd van uw vrije gunst nog wezen. O, dat gij ze kindschap nog eens verzegelen mocht, door de verzegelende werk van ieder heilige geest. O, dat ze nog eens beleiden mocht, deze God is onze God. Deze God is onze zaligheid. O, dat ze niet meer aan de eigen begoren, maar aan die gelevende, Voorster der die gelevende zaligmager Jezus Christus. Ach, here wat zou dat toch niet groot wezen. En ach, Heere, mogen dan uw arme volk. O, die Heer in de armoed door genade moet gaan inleven. ah mocht dan nog bij vernieuwing, hier, ah nog vertroosten en nog onderwijzen. Dat er leven uit u is. En dat ze door het geloof nog eens, dat ze het nog eens mogen zien. Dat de eeuwige handen, de eeuwige arme gods deronder zijn. Ach heren laat uw kerk nog. In de midden van vrees, kommer en drik. Nog eens zingen in God verblijft. O dat ze nog eens roemen mocht in uw vrije genade. Tot de beschaming van onze goddeloze ongeloof. En tot de beschaming van de voorste dijsternis. Heere, mocht het nog eens doen. Oh, want daarin wordt uw naam verheerlijk. O oh, Jacobs, God, geef ons gehoor. En Here, geweet hoe dat in iedereen van ons zij opgekomen. Oh, dan kan het zo verschillend wezen. Ook onder uw val ik, dan kan het met een begeerte wezen. Dan kan het met een verzichting wezen. Dan kan het met vrezen wezen. Ah, dan kan het wezen ook. In de banden van ongeloof. Dat het niet meer kan. Maar ach, heren, mocht nog eens komen. En dat Gij nog eens geven mocht. Dat het ook niets anders mocht worden dan de poort des hemels. Voor uw volk. En Heere, mocht dan nog eens uw koninkrijk nog uitbreiden. Valse gronden nog ontdekken. En Heere, dat gij nog eens uh, genade mocht geven aan die volk. Dat ze nog een wilde volk mocht wezen. O oh, door die genade. Om de krijzen op te nemen en die na te lopen. Ach niet onze wil maar uw wil geschieden. Ah, oh, dat ze het daar mogen verliezen. Op de schouders van die gezegende middelaar Jezus Christus. Here, gedenk dan. De zorgdragende, gedenk ieder gezin hier. Gedenk de zieken en de zwakken, de henen die in ziekenhuizen verkeren. Gedenk ook hier, al de nood ook in het oude vaderland. Een vader van, een ouders van een van onze leden hier, die zo ernstig ziek is. Ach moge die vader ook gedenken wanneer dat hij in deze week daar naartoe. Hopen te gaan, mogen we bewaren langs de weg. En mogen zijn ouders nog gedenken, denken, die een die zo ernstig is. En mogen nog heren, als een grote medicijnmeester, nog het zegenen uitwendig en inwendig. Het denk ook een andere moeder die hoopt terug te keren in deze week naar het oude vaderland, die haar kinderen hier hoopt te verlaten, ga met haar. Begoed haar en bewaar haar langs al de onveilige weg. En gedenk anderen die trekken deze kant en die kant op. Heren, begoed en bewaar ze. Gedenk aan weduw, wedenaar en wezen. Gedenk de zorgdragende, gedenk de rouwdragende. En heren, gedenk aan die ganse kerk over het rond der wereld. En mocht die knechten nog gedenken. En al die amstdragers nog zegenen in de veel arbeid, heren. En mogen nog onze voorbidder in de hemel wezen. Heren, mog uw woord nog ons slijten. Want als gij het slijt, wie zou het toch open doen? Maar heren, als gij het open doet, wie zal het dan toch slijten? Ach, heren, mogen ons dan nog helpen en verblijden nog door uw daden. Wij hebben het alles verzonnen en wij hebben geen recht, maar heren doet het om uw naams wil. Ach, mocht het nog met u zelf nog wel maken. Heren, hij weet de berg van binnen en van buiten, in het taal maar ook heren, hij weet wat dat een niete een mens was, zou toch een zondig mens toch voorbrengen. Maar hij zou het nog eens geven hier. Ach oh, dat we nog door uw geest geleid. O, oh, dat oude en nieuwe dingen nog voorgebracht mogen worden. Heer, doet het nog om je naams wil. Wees nog een verrassende God. Om uw grote naams wil. Amen. Laat ons verder zingen van Psalm 25. En daarvan het tweede, het zesde en het zevende vers. Hier hij maakt mij uw wegen door uw woord en heest bekend. Leer mij hoe die zijn gelegen en waar geen u treden bent. Leid mij in uw waarheid, leer, ijverig mij wet betrachten. Want gij zijt mijn heil, hier ik blijf je al den dag verwachten. Wij zingen van Psalm 25 en daarvan het tweede, het zesde en het zevende vers. De gemeente, de Heer Jezus, die even een vraag aan zijn discipelen gesteld. En dat vraag, dat was als dat je dat leest in het hoofdstuk die ons voorgelezen is in de 15e vers: Hij zeide tot hen, Maar gij, wie zegt gij dat ik ben? En Simon Petrus antwoordende zeide, hij zijt de Christus, de zoon des levende Gods. Wat een rijke antwoord heeft Petrus mogen geven op die persoonlijke vraag, men hoort. Als je bij even mogen stilstaan, dan zou je jaloers daarover worden. Zou nog een voorrecht wezen of een mens nog eens echt jaloers mocht worden. Dat Peter zo'n duidelijk, daar heeft hij geen boeken voor nodig. Nee. Nee, mijn hoorders, gij hoeft niet eerst in een boek te lezen om dat antwoord te geven. Maar hij mag dat antwoord geven aan die gezegende alwetende koning. En hij zegt, gij zijt de Christus. De Zoon des Levende Gods. Wat een, wij zou maar zeggen wat een grote genade mijn Hoort is. En hij was ook niet bang om het te zeggen en hij heeft ook niet gelicht mijn Hoort is. en ook niet gestolen. Nee, want daar heeft de Heer Jezus zelf zijn zijn naam en Want de Heer die zegt tegen Petrus en Jezus antwoordende zeide tot hem, Zalig zijt gij Simon Barjona, Want vlees en bloed heeft hij dat niet geopenbaard, Maar mijn Vader die in de hemel is. Dat was de amen dat de Heer Jezus zelf aan Peters gezegd heeft. En af dat vraag die is vanmiddag gevraagd zou worden gemeente. Wat zou dan die antwoord wezen? Wat zou i daar op die vraag voor een antwoord geven? Wat kind gij ervan? En toch hoe dat Petrus dat gezegende antwoord mocht geven. En dan zouden we zeggen wat grote genade had Petrus. En dat is waar. Hij had wel grote genade. En nog. En nog mijn hoorders. Want als je daar eens over denkt. Hij zegt niet hij zijt Jezus. De zaligmaker. Maar hij zegt hij zijt de Christus. Dat is de bezalfde des vaders mijn hoorders. Want dat wijst op zijn, op zijn ambte van profeet, priester en koning. Je zou wel zeggen hoe kwam die erbij. Hoe is het erbij gekomen dat hij niet gezegd heeft. Hij zei te Jezus. De zaligmaker van Israël. Maar hij zegt hij zei te Christus. En hij heeft ook niet gelicht zodat we gezegd hebben. Want Jezus die heeft zijn namen eraan gezegd mijn oor. En nog. Petrus die weet er zo weinig van. Zo weinig. Wel genade maar weinig licht mijn oor. En dat wordt verklaard verder hier, want, want in onze tekst voor we midden met de helpen is dus hier hopen we stil te staan bij het verse 24 en 25. Toen zeide Jezus tot zijn discipelen, zo iemand achter mij wil komen, die verlogenig zichzelf en neem zijn kruis op en volg mij. En 25, want zo wie zijn leven zou willen behouden, die zal hetzelfde verliezen. Maar zo wie zijn leven verliezen zou, om mijn wil, die zal hetzelfde vinden. Onze thema, dat is een rijke onderwijs van de gezegende koning aan zijn kerk. En dat gaat over zelfverlogening in de eerste plaats. En in de tweede plaats over kruisdraging. Een weg tegen de vleesgemeente. Een gezegende onderwijs voor de kerk van alle eeuwen van die gezegende koning van de kerk. En dat gaat in de eerste plaats over zelfverlogening. En in de tweede plaats over kruisdragen. En dan moet je eens even hierbij stilstaan wat Peetjes komt te zeggen. Met, met die gezegende beleidens. En nog hoe weinig dat hij ervan begreep. Wat hij zelf mocht zeggen door het geloof. En door de openbaring van zijn vader. Dat kun je ook in Johannes, Johannes 6 vers 4 en 4 te lezen. Dat zonder dat de Vader Christus openbaart, kennen mensen hem niet, nee. Maar de Heer die zei tegen, tegen Petrus, en ik zeg u ook dat gij zijt Petrus. En op deze Petrus zou ik mijn gemeente bouwen en de poorten der hellen zullen dezelfde niet overweldigen. En ik zal i heven de sleutelen van het koninkrijk der hemelen. En zo wat gij zult binden op den aarde, zal in de hemelen gebonden zijn. En zo wat hij onbinden zal op den aarde, zal in de hemel ontbonden zijn. Toen verbood gij zijn discipelen dat ze niemand zeggen zouden dat hij was Jezus de Christus. Maar toen begon de heer zijn discipelen te vertellen over zijn lijden en over zijn dood. En Petrus hem tot zich genomen hebbende, begon hem te bestraffen, zeggende, heren wees u genade, dit zal u geenensins geschieden. Maar hij, zei, maar hij zich omkerende. Zeiden tot Petrus: Ga weg achter mij, Satanus. Hij zijt mij een aanstoot. Want hij verzint niet de dingen die God zijn, maar die der mensen zijn. Toen zeide Jezus tot zijn de discipelen: En daar komt het voort in onze tekst. Zo iemand achter mij wil komen, die verlogene zichzelf. En neem zijn kruis op en volg mij. Wat wil de Heere daarbij zeggen gemeente? Petrus die moest onderwijs hebben. Onderwijs niet van boeken. Maar hij moest onderwijs van de hemel hebben. En daar heb Gods volk vandaag aan de dag ook nog nodig. Want daar kun je lezen in, in zonde 33. Daar gaat het over de afsterving van de oude mens. En over de verkwikking van het nieuwe mens. En dat is nou een les voor de kerk van God. Van het begin tot de laatste ademsnik toe, mijn oorders. En een mens die mag gaan inleeren. En dat leert een mens zo houden, niet mijn oorders. Maar een mens die moet gaan. ...inleren in het praktijk van het leven... ...dat hij is en blijft een vijand van vrije genade. Een vijand van vrije genade. Want Petrus die wou een andere weg. Die zegt niet, die zegt, heren, nee... ...zelke weg, dat wil ik niet hebben. Nee. nee, ik wil hebben dat je maar hier blijft. Want we hebben het niet zo goed. We hebben het naar onze zin... Om onder die profetische hand van Christus te zitten. Want, ach, dat was zo aangenaam, mijn hoeders. Om van die gezegende middelaar, om die verborgende dingen des hier te mogen horen. Want die hebben we gehoord, mijn hoeders. Oh, die hebben wel oude en nieuwe dingen gehoord in de leven, die discipelen. Wat af die zegende Christus, af die aan die discipelen ging spreken. Wat heeft Zilliwat gehoord? Daar is geen prediker er ooit voor, nog achter geweest. Als die zegende middelaar Jezus Christus. En die Petrus, die mocht zoveel genade hebben. En ook zoveel licht, zou je zeggen. Of hij had op enige zin meer licht en genade. Ik hoop dat je het begrijpen mocht. Want. Hij heeft over dingen gesproken dat hij zelf niet begreep. En dat, dat schijnt erop dat hij meer licht had dan genade. Al gaat hij wel veel genade. En al mist hij nog veel licht. Ik hoop dat je het maar begrijpt. Wat de Heer zegt ik heb overgelaten. Een ellendig en een arm volk. En die zal op de Heere vertrouwen. En nou die Heer, die komt die Petrus onderwijs te geven. Want Petrus die zegt, hier, nee, hij blijft met ons. Want zoals vandaag aan de dag is, dan wou hij zeggen, dat is goed genoeg. Dat is goed genoeg. Oh, verder gaan we er maar niet op in zee. Maar hij begreep het niet, nee. Hij begreep het niet dat Christus, die van alle eeuwigheid van zijn vader is gegeven. Om te sterven om de zonde. Om het menselijke natuur aan te nemen. En de zonde van zijn volk aan te nemen. En die zonde weg te dragen. onder het rechtvaardelijke Gods En onder de toren torenhots op het hout van Golgotha. Maar Petrus die zegt nee. Nee, heren, dat, dat komt er niet nou van. Nee, nee maar de heren zegt: Petrus gaat achter mij. Krijg je ook wel zo'n klap in je leven, mijn orders? Krijg je ook wel, want de Heere die deelt, die handelt met de mensen oprecht, mijn orders. Och, er zijn mensen die hebben al door lieve teksten. En die springen maar over de, over de wereld, maar door naar de hemel, denken ze. Maar heb je wel eens een, heb je wel eens een klap van de here gekregen, mijn orders? Maar wij zijn er vandaag aan de dag niet anders dan Peters, hoor. Gelukkig af er maar een beetje van kinderen. Maar heeft de Heer wel eens tegen je gezegd, ga achter mij. Maar je bent een onstoot aan mij. Ja, dat de Heer zegt, ga achter mij, Satanus. O, oh, mijn hoorders, dat was nou echt een lieve woord. Een lieve woord. Want het was een woord van ontdekking. Het was een teken van de liefde godsje. Wel, God die gaat in de weg van liefde, in de weg van ontdekking. En niet om dat leven nou in de praktijk van het leven in te halen leven. Weet je, kan je verklaren wat een eeuwig wonder was toen de Heere dat zei. En dat is niet een teken dat het waar was. Dat het werk van genade in de ziel van Petrus waar was. Dat Petrus is niet weggelopen. Hij is niet weggelopen mijn hoed. Oh, er, zou, er staat in Gods woord dat er kwam een tijd in de leven van Christus hier op aarde. En velen, die volgt hem niet meer. Nee, nee velen. Oh, die hingen weg. En de Heer die zei een keer als een discipel, zou je ook weggaan? Maar die kon niet. Die kon niet. Och, mijn hoorders, zou er wel ogenblikken wezen in de leven dat ze wouden. Wat zou je denken, mijn hoorders? Oh, dat nieuwe leven nooit, mijn hoorders. Maar dat, dat, dat mens, oh, dat zou wel eens weggelopen. En je mag, gelo je mag best geloven, mijn hoorders, dat Petrus, wanneer dat de heren tegen hem zeggen, achter mij, Satans, dat hij hier wel strijd gaat worden. Want dat boze tier van de mens. Dat, dat brilt maar in vijandschap tegen vrije genade. Maar die Heere die komt zijn onderwijs te geven. Gelukkig nog of we nog onderwijs mogen krijgen in onze leven, mijn Wel, de Heere die heeft niet elke wens van zijn volk, hoor. Krijg je al door wat je hebben wil? Nee, mijn hoeders. Als dat waar is, dan ben je geen kind gods. Nee, dan bedrief je eigen maar voor de evenheid. Dan grijp je het maar. En dan pak je het zelf maar aan. Want de Here die heeft zijn volk niet alles dat ze hebben. Nee, nee, zo, niet zoals zoveel ouders van vandaag aan de dag, mijn ouders, Want dan is het maar dat de ouders gehoorzaam zijn aan de kinderen. Nee, maar de Here die werkt zo niet. Maar de Heer die zegt tegen, zijn, tegen de discipels: sta maar even stil hoor. En dan gaat de Heer wat eens vertellen. Toen zeide Jezus tot zijn discipelen: wat, wat houdt dat in? Wat houdt dat feitelijk in, mijn ouders? Want die discipelen, die, die zwijgen. Die zwijgen. Want, want, ze praat, want Jezus, die praat niet door de geklets van die discipelen. Nee, het was stil. En waarom was het nou stil? Weet je dat mijn hoort is? Waarom was het stil? Er was, maar, er was maar gelegenheid dat Christus die zou de woord is opnemen. Want de discipelen die wisten het niet meer hoor. En waarom niet? Want die waren niet zo mooie woorden hoor. Oh mijn hoort, als je die woorden thuis krijgt van de Heer, dan, dan sta je niet te springen. Nee. Het was stil. De discipelen die zwegen. Ze hadden geen antwoord meer. Nee. Maar de heren die hebben ze daar gebracht. Om zo onderwijs te geven. En die had de heren zo duidelijk onderwijs geven aan die discipelen. En dat is ook zo nodig mijn orders. En toen zei de Jezus. Tot zijn discipelen. Niet alleen tot Petrus, En waarom niet? Af Petrus gaat antwoorden, mijn hoorders, hij zei de Christus, de Zoon des levende Gods, dan spreekt hij voor de discipel. Want dan krijg Gods kind, dan krijg Gods kerk te kennen in de leven. Ja, mijn hoorders, dan krijgt dat volk in wie God zijn werk doet verheerlijken, die krijg je die kennis in het leven. Dat dat hij zei de Christus. En als Petrus daarover Christus spreekt, maar daar gaat hij... Gaat hij verder en dan gaat hij zeggen de zoon des levende gods. Wel God is een levende God geworden in de leven van Petrus. En van de discipelen. En die spreekt de heren tot de discipelen. Omdat Petrus die was ook sprekende aangaande de discipelen. Toen zei de Jezus tot zijn discipelen. Zo iemand achter mij wil komen. Die verlogene zichzelf. En neemt zijn kruis op. En volgt mij. En daar wordt het verklaard in de 25e vers. Want zo wie zijn leven zou willen behouden. En die Peters die wou net zijn leven behouden. En daar, daar wil al Gods volk. Die wil de leven maar behouden. En die mogen het verliezen. En dat haat erbij. Zelf verlogen. Zelfverloochening. Wat is zelfverloochening dan? Wel, ik zou het in één woord duidelijk kunnen zeggen: Niet mijn wil, maar uw wil geschieden. Och, dat weg, mijn hoorders, van de afsterving van dat oude mens. Dat is geen ervaring van ene dag, nee. Nee, mijn Heer, mijn hoorders. Dat is de leven lang van dat volk van God. Om maar meer en meer te leren. Om van dat oude mens af te sterven. Om het, om het met God eens te worden. Omdat de kerken door genade mogen verklaren: niet mijn wil, maar uw wil geschied. Maar laat me dat eens maar even ingaan. Denken aan gaan de Gods kinderen van, van alle eeuwen door. Begin maar met Adem. Adem is toch God bekeerd. Want de Heer die heeft tegen Adem gezegd waar zij te. Hij is door God opgezocht. En als hij door God opgezocht is. Dan heeft de Heer zijn weg. Met zelf verloren. En mijn kruis verdrukt. Ja. Want daar val ik die God lief gekregen heeft in de stilte van de nooit begonnen eeuwigheid. De Heere die heeft dat volk zo lief gekregen. Dat hij heeft ze weinig maar is hier op aarde. Ja want er staat in Gods woord in openbaring. Dat het leven van Gods volk dat is tien dagen verdrukking mijn oors. Tien dagen verdrikking. En dat is maar weinig hier. Dat het, dat het volk van God op de rechte plaats zit, Het is maar weinig daar zonder onder God mogen bijgen zijn bijzondere tijden in je leven. Oh wat een voorrecht. dat we nog eens God, God mogen laten. En dat aanhaande zijn gerechtigheid. En dat aanhaande zijn eeuwigende wijsheid mijn hoor. En de Heere zegt. Die mij. Toen zei Jezus tot zijn discipelen. Zo iemand achter mij wil komen. Achter mij. Begrijp je het? Achter mij. En wij willen maar voorop. Wij willen maar voorop gaan. Er staat ook een van die mensen in de Bijbel in de Nieuwe Testament. En die, ja Iris, Hij wil maar voorop gaan. Oh, hij was wel een die de Heer, vreesde mijn orders. En als zijn dochter zo, zo angstziek was. En hij kwam daar bij Jezus. En hij vertelde naar hij aanvader hem om met hem mee te gaan. En dan leidde Jezus. Och, daar gaat het naar zijn zin, hoor. Ja, daar gaat het naar zijn zin. En hij dacht, och, hij dacht, hij zou daar wel kunnen zingen. Wij gaan van kracht tot kracht steeds voort. Want dan kon hij het bekijken. En wij wilden het door maar bekijken, mijn hoeders Maar de heren die gaan langs de weg, dat wij niet bekijken kunnen. Want anders, anders was het heen afsterven van het oude mens, mijn hoeders En af, af de heren niet met je heren meegaat. En alles dat schijnt zomaar goed te gaan. Dat is maar korte tijd in de mensenleven. Maar korte tijd, wordt. En daar gaat de Heer, die gaat stoppen en die gaat die bloedvloeiende vrouw helpen. En daar sta ik eerst. Die mij nou zou komen, die moest leren om de eigen te verlogen. Kennen we dat? Kennen we ons eigen verlogenen, mijn God? Oh, wat zeg je ervan, volk van God? Nee, geen ene ogenblik hoor. Want het wordt wel in de praktijk ervaren, mijn ouders. Ik ken er geen ene ogenblik niet komen, nee. Want zo, wat dat volk, en dat is nou het, het waar God dat volk gaat leren: dat zonder mij kun je niets doen, nee. Nee, we kennen onze eigen niet verloren. Oh, soms staat een mens, die staat er maar voor. Er geen antwoord. En hij weet het niet, nee. Maar als hij het niet meer weet, maar als hij maar eens mee kon wezen. Maar dat is nou de probleem. Een mens die kan er maar niet mee, met God niet eens worden. Hij kan onder God niet vallen, zeg het zomaar. maar. als een mens maar onder God nog vallen, dan mag hij zijn leven verliezen. Maar een mens die kan zijn leven niet verliezen. En de Heer is maar bezig om dat volk maar aan een einde te brengen. Aan een einde van de zelf. Dat ze zo, dat is zo daar maar vallen mocht voor de Heer. Niet mijn wil, maar uw wil geschied. Dan kent de kerk, dat kent alles door mijn orders. Maar in onze kunnen we niks door, nee. Nee, dat mocht nog vanmiddag nog eens ervaren. Want ik dacht, ik kind, ik heb geen licht toch in die tekst. Ik zie er geen weg door. Ik dacht, zou mij hou veranderen voor de kerk. Maar ik durf het ook niet. Zomaar voor de meer staan. En wij mogen maar overboord gaan mijn hoorders. Overboord gaan. En als wij maar overmochten. Als wij het verliezen mochten mijn hoorders, Dan zou die gezegende middelaar, Die grote voorbidder in de hemel. Hij zou het voor zijn armen. Voor zijn arme tobbers. Voor zijn arme ongelukken. Die het niet meer weet. Hij weet het nog ja. Maar het gaat doorweg vanzelf verloren. Want wij wilt maar alder weten. En wij wilt maar doorzien. En wij wilt maar in onze handen maar hebben. Maar niet om, om het niet te weten. En met lege handen maar voorgeleid te worden. Oh, dat is nou de weg van vrije genade, mijn oors. En te ervaren wat God wil. Niet mijn wil, maar wat God wil. Ja. In de weg van zelfverlogen. En daar ik te gaan in gaan leven door genade, mijn oors. In de weg van zelfverlogen. Om, om meer en meer maar niets te worden. Och, dat is een weg zo bitter voor onze vlees, mijn hoorders. Maar het is zo profetelijk voor de heest. Och, kan je nog eens vertellen, mijn hoorders. Och, dat je daar ook mee, mee bezig bent. Och, dat, dat je nog eens mogen leren door genade. Omdat dat door genade jezelf te verloogen. Dat je zeggen mogen je leven. Dat je nog eens in je. Ge en je gebedje mogen zeggen in je biddenkamer, hier. Al gaat het door de zee. En al wil dit niet uitwendig en dat hij wil niet. Maar dat je mogen zeggen, Heer, niet mij wil, maar je wil. Oh, dat is nou lief. En dat is nou gehoorzaamheid. Want de verlogening van een mens... dat komt voort in door genade... In de gehoorzaamheid om hem na te volgen. En dat zegt het in onze tekst zo mooi. Toen zeide Jezus zijn discipelen, zo iemand achter mij wil komen, die verloge zichzelf en neemt zijn kruis op en volgt mij. Dat spreekt over een kerk die zelfverlogening leert. Niet in ene dag, maar hier een beetje en daar een beetje. Maar dat ook, spreekt ook over een kerk dat kruizen draagt. Want die Heer heeft iedereen van zijn kind een kruis te dragen. En de Heer is wijs in al zijn weg en werk. Die een die krijgt deze kruis en de die krijgt een andere kruis. Maar ze krijgen allemaal een kruis omdat die gezegende middelaar, die heeft de zwaarste kruis gedragen, mijn hoortes. Maar die hem nakomt, die zou ook een kruis krijgen. In de navolging van die gezegende middelaar. En dat is nou een kruis die door liefde gegeven is. En weet je, wat, mijn hoortes. Als we nou genade mogen ontvangen om die kruis maar aan te werken. Dat we nog eens mogen zeggen, heren, die weg is goed. Och, heren, wat hij doet, dat is goed. Als we nou die eens aan mogen varen, dan heeft de heren genade om die kruis te dragen. En dat wordt zo anders in het praktijk, praktijk van het leven van de mensen. Want als we wij daarmee amen mogen zeggen, dan heeft God bijzonder genade om in stand te blijven. Begrijp je het, mijn hoor? Ja, dan mag, dan mag zijn kind het wel eens. Dan mag die, dat kind dat wel eens willen gedragen. Ja. Want die wordt, die wordt gediend door die middelaar. Door de oefening van de heilige geest. Door het geloof. Om te geloven dat Gods eeuwig wil is. Dan kan het wel. Dan kan het. En dan alleen, mijn hoes. Want bij te dat... Dan, dan moeten we ingaan leren dat de grootste vijand dat brilt tegen Gods vrije genade. Maar de Heer zegt, want zo wie zijn leven zou willen begouden. En de Heer wou dat leven van die kind nog behouden. Want in de behouding van die kind dacht hij zijn eigen leven te behouden. Want hij zag voor zijn eigen niks anders is de dood, als die kind in de dood overgegeven wordt. Maar waar heeft hij het nou mogen overgeven? Waar mocht je eerst het eens overgeven? Weet je waar? Als hij de boodschap ontvangt dat de kind dood is. Daar kreeg hij genade om het met God eens te worden. Want dan zag hij achter de Heer Jezus. Dan zag hij, die zag hij zomaar achter je. En daar mocht hij het overgeven. In de handen van die gezegende morgen. En middelen Jezus Christus. En als hij het daar eens over mocht geven. Dan is het gewonnen zaak. Want daar is de dood van het leven geworden. Ach, lees het maar in Gods woord mijn hordes. Want daar neemt Jezus het op voor, voor je eerst. En daar gaan ze binnen die, die kamer van de dood. Gelukkig dat maar Christus de maar eerst voorop in neemt. Want daar hing die op, namens en voor zijn kind Ereshoor. En daar hing die op, is een levenskracht tegen de dood en tegen de vorste dood, der de dood. De vorste duisternis en de macht van de dood is de zonde, mijn hoers. Ziet het maar, als je Eres maar achter Jezus is. Dan, dan neemt Jezus je Eres mee. Hij draagt. In dat weg. Weer geen woorden meer gebruikt kunnen worden. Nee. O je Eres. Hij zwijgt. In de zelfverlogening. In de kruisdraging van genade. En af die daar. Achter Jezus die kamer ingaat. Dan gaat Jezus voorop voor je eer. En wanneer dat gij het verliezen mocht, Oh dan wordt het voor hem net begouwd. Ziet het maar eens even mijn goeds. Ziet het. Het kind is dood. Maar wat is de voorrecht? Dat Jezus leeft. Oh dat Jezus leeft en zult leven ter alle eeuwigheid voor zijn kerk. En dan zien we dat de macht van Satan en de macht van de gezegende koning. Dat botst tegen elkaar op in de doodkamer van de dochter van Jezus. En dan spreekt hij Leef. En zij leeft, ja. En zo is het met het volk de dus sier. Wanneer, als het niet meer kan, mijn hoeders. En ze mogen, het, ze mogen overvallen in het eeuwige, de willen wijsheid en liefde gods. Dan gaat de Heer het voor zich opnemen. En dan wordt van de dood leven. Want het leven dat de dood gaat voor het leven. Want zonder de dood is geen leven. Dat is ook waar geweest in het leven van Christus, mijn ouders. De Christus die is afgedaald na de dood. Maar na de derde dag heeft, is die opgewekt om eeuwig leven. En het zegt hier in Gods woord. Voorwaar zeg ik u, er zijn sommigen van die hier staan. De welk de dood niet smaken zullen tot zij de zoon des mensen zullen hebben zien komen in zijn koninkrijk. Maar laat ons maar eerst zingen van Psalm 116 en daarvan het eerste, het tweede en het derde vers. God heb ik lief van die getrouwe Heer. Hoort mijn stem, mijn smeken, mijn klagen. Hij neigt zijn oor, ik roep tot hem. Al mijn dagen. Hij schenkt mij help. Hij redt mij keer op keer. Wij zingen op Psalm 116, en daarvan het eerste, het tweede en het derde vers. Gemeente, wat het feitelijk overgaat in deze onderwijs is: dat een mens die wil zijn zonde niet aanvaren. Dan Lemijn, die zegt wel eens: een mens die wil zijn zonden in hijs niet hebben, en daar gaat het in deze tekst feitelijk over. En Petrus, hij kon ook zijn zonde niet aanvaren, want dat de hier over de dood over zijn hoge priesterlijke ambt heen verklaren, dan Petrus, hij wou er niet van horen, nee. Want dat, dat wijsde over de dood, dat heeft Christus zelf gezegd. En de dood, dat is de bezoldiging van de zonde En dat legt er feitelijk in deze tekst, een mens die wil zijn zonde niet aanvaren. Hij wil zonder God niet worden. Hij wil wel bekeerd worden, maar niet zonder worden. Hij wil wel leven, maar niet sterven. En die haar mens, die gaat door genade moeten ingaan, hij gaat, hij moet gaan sterven. Want dat, de diepste verklaring van zelfverlogening, is, mijn oor. Om voor God. Om voor God te vallen in de verheerlijking van zijn heilige deugd van gerechtigheid. Dat is de grootste, de grootste trap van de zelfverloochening. En een mens die zou alleen zijn zonde aanvaren. wanneer, wanneer men hoort, zegt het dan maar vanmiddag. Want er is zoveel verschil tussen hoe dat de mensen zonde aanvaardt. Want er zijn mensen die wel beleiden dat ze zondaren binnen. Door de consciëntie, door de algemene overtuiging van de Heilige Geest. Maar er is ook een kerk gods die door de Heilige Geest overtuigd van de zonde. Niet alleen van zonde, maar van gerechtigheid en van orde. Is er dan verschil in ja, mijn hoeders. En grote verschil ook oh hoor. Grote verschil. Het is één ding om over de zondag overgetuigd te wezen. En een mens zou wel beleid. Je kunt op de straat maar lopen. En vraag iedereen die daar loopt. Of je vraagt maar ben je zonder. Dan zouden ze ja zeggen. Maar het is een andere ding. En vanzelf door de zaligmagende werk van God. Dan is het niet maar zo uitwendig, oppervlakkig, nee. Maar dan wordt de mens de zon daar. En om de zon daar te worden, dan krijgt hij de brief van de zonde thuis, mijn oor. Dan krijgt hij zijn zonde in zijn huis. Dan krijgt hij de, zijn zonde, zijn eigen zonde. Dan wordt het mijn zonde. Dan wordt het beleiden, ik heb gedaan. Wat kwaad is in die Heilig Oog. Ik ben, niet straf, ik ben niet gramschap dubbelwaardig. Maar als de Heer verder gaat. Hij getijgt niet alleen over de zonde. Maar ook van gerechtigheid. En wat is dan gerechtigheid? Dat God een heilig en recht is. En dat de mens de zonde is. En we hebben vanochtend gezegd. Er is een mens die vraagt. En dat is ook niet verkeerd. Hoe kan ik zalig worden? Maar daar is een val, ik de vraag, hoe komt God op zijn eer? Hoe komt God op zijn eer, mijn ouders? En dan is er geen weg, meer. En dan is er maar één weg over. En dat is niet alleen, dat is niet alleen over de zonde te vertijgen en over de gerechtigheid, dat God een rechtvaarde God is. Maar ook over de noordelen is de aanvaring van het goddelijke recht aan de oordeel. Dat een mens die valt voor God. In de verlies van zijn eigen. En dat wil de Heere hier verklaren mijn hoorders. Die zijn leven verliezen mocht. Oh, we zouden maar zeggen. Want zo wie zijn leven zou willen behouden. Die zal het zelf verliezen. Maar zo. Wie zijn leven verliezen zou, om mijn wil, die zou het zelf vinden, mijn hoors Want het leven is door de dood. En, ach, onze voorvaders, die hebben wel gezegd, het is door de, een weg door de hel naar de hemel, mijn hoors Zelf verlogen. Ja, dat we met lege handen, en niet alleen met lege handen, dat is nog niet de volgheid van de eindrukking, nee. Nee, maar dat we zelf in onze naam eruit zullen onderschrijven. Rechtvaardig in mijn eeuwige verloren. Rechtvaardig in het goddelijke oordeel. En, of een en dat we mens daar weg En dat wordt ervaren in het leven van Gods volk. Om maar te worden wat we binnen mijn oors. En dat is onze grootste moeite. En daar kan een mens maar niet komen in van zichzelf om te worden wat het is. En zonder voor God. Om zijn sluitenschande rok van ongerechtigheid, Om dat aan te werken als mijn doen en als mijn kwaad. Maar als een mens door genade daar mag komen, dan valt hij aan de dood. Tot in het eeuwig leven. Want dat is de grootste, dat is de weg waarin de zelfverlogening het meeste weer voorschijnt, mijn hoortjes. En als de kerk daar wegzinkt, dan gaat die gezegende borg, die gaat voor de kerk de dood eerst in. Maar die, die borg die is niet in de dood gebleven. Nee, dat heeft hij al in deze hoofdstuk verteld. Wanneer dat hij aan zijn discipelen gaat vertellen dat straks dat hij naar Jeruzalem... en dat hij gaat lijden onder de ouderlingen en de hoge priesters en, en de schriftgeleerden. Maar dat hij ook straks verdood zou worden en na drie dagen zou geopgewekt worden. Ja, daar zou hij leven om eeuwig voor te leven. En daarom mocht dat kerk ook leven... Door hem. En dan ook in het verder leven. Want gauw nooit op met afsterven van het oude mens, mijn oor. Denk maar eens aan Jone, Want als hij maar overboord mocht gaan. Oh, dan is hij weg door de dood tot het leven. Ja. Oh, wat een voorrecht dat een mens daar maar zeg maar, gooi me maar over. Weet je wat er dan ervaart moet wezen in het leven? Wat een mens mocht gaan leren in zijn leven? Dat hij zei, hij zei de schuldenaar. Wanaf Jone de schuldenaar gaat worden, daar gaat hij zeggen, hoor me maar over. Ben je er ooit geweest, mijn oorden is in je leven. De oorzaak, de oorzaak van de oneering van Gods driemaal heilige naam. Want dat is een valk die de, die de schuld thuis krijgt in de leven. En dan zeg je, laat ze allemaal maar leven hier. Maar hoor je mij maar over. Dat is het klaar. Hoor. Die, zes, die zijn leven verliezen we willen. Die zijn leven behouden zou, die zou het verliezen. Maar die het verliezen mogen, die zouden het behouden. Om Christus willen. En wat zou het in voorrecht wezen, volk desier. als we daar nou door genade waardig geworden. Om, om op die plaats nog eens te komen. Met alles. Met alles. Wat is dat dan die gezegende plaats. In de ervaring van het inleving van genade. In het leven van Gods volk. Om, om het te verliezen. Aan de voeten van die gezegende middelaar Jezus Christus. Want gij bidt. Ook vandaag aan de dag van Oh, misschien zit er een arme, ongelukke ziel. In deze midden. Oh, die die er niet komen, ik weet dat die komen moet. Maar een mens die komt er nooit van zijn eigen. Maar God zou genade hebben dat die kerk daar komen moet. Maar de heren die moet soms, de heren die moet zoveel klappen even soms. Om een mens er maar te brengen. Wat, wat harde klappen heeft Petrus nodig. Om daar te komen. Ja. Harde klappen mijn Ach, Och soms neemt de Heere dit weg van de mens. Soms komt de Heer met, met, met ziekten in de lichaam. Of in andere wegen. De Heer is vrij en al zijn weggewerkt. Ach, De Heere die, die heeft net zoveel dat nodig is. En de Heer is zo wijs. Zo wijs, mijn oors. Oh, dat Hij, hij heeft nooit te veel. Maar net genoeg om een mens maar aan het einde te brengen. Dat een mens eens weg mocht zinken, ja. En dat een mens nog eens daar mocht gebracht worden. En wat is dat dan? Om te getijgen, Heer. Niet mijn wil. Maar uw wil geschiedt. En de kerk van God, dan mag dat wel eens ervaren omdat Christus dat zelf... Dat heeft voorgegaan voor zijn kerk... In God Zemeni. Want daar mocht hij die gebed bidden... Dat de kerk het ook hier eens eenmaal... O, oh, bij ogenblikken dat ze het verliezen mocht... In de handen... Van die gezegende koning van de kerk, mijn oorst. En dat kan de kerk alles doen, Alles door. Als ze het maar verliezen mocht. En... Och mijn oordes, wat een voorrecht we het verliezen mochten. Maar ik vecht maar al door tegen. Ik vecht er maar al door tegen. Wij willen maar onze hoofd boven de water houden. Het is het best dat we maar verdrinken. En hoe harder dat we maar verdrinken, hoe beter mijn oordes. O, val ik van God wees, van goede moed. Want die Heer, och hij, hij laat die discipelen niet los. Maar als ja, ze verder onderwijzen. En misschien loop je pad dan door de zee. Ah, het kan wel wezen dat er iemand die het niet meer weet. Ah, het kan net wezen dat de Heer, net zo is met die discipel, dat de Heer het druk is. Oh, dat de Heer het bezig is om je maar aan het einde te brengen. Omdat je God is God mogen laten. En dat je gewillig gemaakt mogen worden in de weg van zelfverloven. Om het met God eens te worden. En dat je willig gemaakt mogen worden. Om de kruis op te nemen. Want komt alles tegenwoordig. Tegen de levende kerk van God. Daar komt alles tegen op Die kerk van God. En daar heeft Luther zo duidelijk gezegd. De vierde kenmerk van de levende kerk, God. Is dat het vervolgd wordt. <coughs> vervolgd wordt. Door, door persecution. Ja. Want de vinger die wordt gewijs niet naar de godsdienst, maar de vinger wordt gewijst naar de levende kindhoed. En de Zaten die laat de godsdienst maar doorgaan, maar het levende kind op zijn knieën. Daar, daar komt de duivel met al, zijn, met al zijn vierige pijl tegen mijn oor. Want volk, dat echt volk van God die weet, wat een strijd met de duivel. Wat is strijd met onze goddeloze ongeloof? Wat is strijd met de wereld? Heb je er nog strijd, mijn ouders? Ach, ach, heb je nog strijd in je leven? Want als er geen strijd is, dan is het een kenmerk dat je dood bent. Maar het levende die hebben strijd hier op aarde. Strijd van binnen en strijd van buiten. En, en niet al door een tekst, nee, mijn ouders. Maar wel is een klap. Wel is een klap. Ga maar achter mijn zetels. Hij zei het mijn onstoot. Heb je dat wel eens ervaren in je leven? Dat je niks anders bent dan een onstoot voor God, mijn ouders? Niks anders. Maar we, denk me niet dat we het beter afmaken dan die discipelen, hoor. Nee, mijn ouders, dan ben je van de pad ook af. Maar er is een volk. Die door genade het verliezen mocht. Daar is een volk die door genade zichzelf verlogen mocht. Kun je, je die in de Bijbel vinden? Oh ja, mijn ouders, Want als David aan die man die gaat David vloeken. Dan gaat David zeggen, misschien hebt de Heer gezegd, vloek die David maar. Dan mag hij het waar hoor. Laat ze maar door vloeken, hoor. Misschien heeft God het gezegd, dat is best voor mij. Voor mijn boze, hoogmoedigende natuur. dat moet beneden gaan. En een mens die moet nou gaan sterven. Van dat, van dat hoog. Van een mens die moet ongekroond en ongekroond worden. Dat die eenmaal gekroond zal worden. Door de, door de opstanding van die gezegende middelaar. Die, die opgestaan heeft na de derde dag mijn horens, Dan wordt die kerk gekroond. Och, die, wij hebben dat vanochtend gezegd over die Frederik III. Als die daar die in die diet in Berber, daar in Duitsland was, en die stond daar in de vreze Godsmiddels, wat heeft die man die strijd in zijn leven af ervaard? Maar als die daar staat in die ogenblik, dan neemt de Heer het voor hem op, en dan vreest die geen hey, mens, niet, maar dan is de tijd. Tieren vrezen Gods in Sicilië. En daar kent de kerk alles door. Ja, David die zelf zegt, ze springen over de meer en ze gaan door de vier. Daar kent de kerk alles door. Weet je wat mijn oor is? De kerk daar kent alles wezen of niets wezen. Net zoals de Heer het hebben we. Ach, dan hoeft de kerk niks te hebben hier op aarde. Nee, maar ze hebben alles in het heen. Er zijn tijden van dat leven de kerk dat ze hier niets hoeven te hebben. Want ze hebben een, een treasure in de hemel. Ja, door ze geloof mogen aanschouwen. Want ze hebben het wel eens mogen aanschouwen hier beneden. Kun je dat ook in de Bijbel vinden? Dat de kerk gods hier in de midden van verdrukking al de eeuwige verlossing al heeft aanschouwen. Ja. Mozes die laat het zien van die berg. Van die berg, daar mag hij de, de, de beloofde kanen al inzien. En daar heeft God wel bij hoog een blik aan zijn kerk. In de midden van verdriggien hier, hier op aarde. Want die dag, de dag van eeuwige verlossing. Dat zou straks voor ons zware volk komen. En dan ben je eeuwig, eeuwig, dan ben je eeuwig verlost, mijn ouders. Van wie? Van dat boze zelf, dat wil, dat wil in zichzelf maar niet onder God bijgen. En dan die boze duivel die zegt, om het maar nooit te doen. Om er nooit onder God te bijgen. Want de duivel hij werkt dag en nacht. Om dat volk maar op te stoten tegen de Heer. En tegen de werk van vrije genade. En de wereld dat verzoekt, dat volk maar. Is dat ook in de Bijbel, ja. Ook voor, voor dat volk des hier, Want David zegt, mijn ziel dat kleeft aan het stof. Ja. Het is allemaal de verzoeking van de wereld. Ja. Het, want dat volk die wordt met alles zomaar belast. Ja. Maar, maar de Heer zegt, als je het verliezen mag. Och, dan zou je het eeuwig behouden. Om zijn wil, ja. Niet om onze wil, maar om zijn wil. O volk des hier. Al, al loopt je dan je pad dan door de zee. Er is een zalmversie, maar jullie zouden het maar weten, maar ik ken die zeg. En dat zegt maar de Heere de Heere Die maakt een weg door de wilde baar, door de wilde zee. Misschien weten jullie het wel. Maar een dierbare de Dieren baanden een weg. En wat er verder in, dat kennen jullie, jullie misschien wel. Ach, u is van goede moed volk dus hier. Waarom? Dat je dat straks met de klimmen van de jaar beter wordt? Nee, hoop daar maar niet voor. Maar hoop maar op dit. Wat ik begonnen heeft, dat zal ik volleindigen. Tot aan de dag van Christus Jezus. Die boze het hier. die hoogmoedige staat door onze diepe val. Want dat zal eenmaal... O, oh, hier bij ogenblikken mag het vallen, maar straks dan zou je er eeuwig van verlost worden. En die zaten, o, oh, die is zo meelendig, dag en nacht soms. Maar hij zou in de beloofde kanon nooit komen. Nee, want daar, als je op het zeg en der hield de drijvers op. Daar gielten drijvers op voor dat arme volk God. Die gaan straks eeuwig binnen. En daar gaan ze eeuwig in God rusten. En dat, wat zou nou de rust van de kerk zijn. zegt het, zeg het maar eens even volk van God. Wat is die rust hier op aarde? Wat is nou die rust hier op aarde? Af ik nog eens even mogen zingen in God verblijf. Dat is mijn rust. Dat God bedoelde moet. Oh, o, dat is mijn aangename rit. Dat is de verlangen van mijn ziel, mijn hoort. Dat ik in oprechtigheid zijn naam is groot mogen maken. En als dat waar hier in het begin is, dan zou het straks geheven worden. En dan gaat dat hemelse kerk nooit meer uit, Maar dan krijgt de kerk de wens van de ziel om hem even groot te maken. Eeuwig grote ma, Mijn onbekeerde medereizers naar nou dat al beslissende eeuwigheid. Want straks gaat de kerk eeuwig binnen. En daar verblijf zodat je geboren bent. dan blijf je straks eeuwig bij. Want de kerk dat haat op het allerheiligste recht eeuwig binnen. Op de recht van de bloed. Op de recht van de vaders eeuwig lief. Op de recht van de liefde van die leidende borg. En op de recht van de liefde van die gezegende heilige geest. Maar als je straks eeuwig bij het blijft. Oh, dan zou het allemaal om je eigen schuld wezen. En dan is het, dan is er geen meer prediking tot bekering. Nu nee, wordt nog gepredikt. Bekeert gij, bekeert gij. Want Koning de koninkrijk der hemelen is nabij. Want dat lees, in, dat lees je in Matthäus 4. En toen begon Jezus te spreken: bekeert hij, want het koninkrijk der hemelen is nabij. O, haast hij en spoedig hij om zijn levens wil. Mocht de Heer het zegenen, het of verheerlijking van zijn naam. Amen. Ach, Heere, zou het nog willen zegen tot onderwijs en tot vertroosting van die arme kerk hier in de strijdperk van dit leven. En ach, Heere, hebben ze die genade. O, oh, dat ze nog eens, nog eens zelf, nog eens verloofd. Heere, dat hij mij die naaide hemzelf. En ach, heren, dat ze nog eens een willig volk mocht wezen om de kruis te dragen, die ze u op de schouders heeft gelegd, maar heeft hij het liefde gelegd. Ach, heren, heeft ze het ogen om te zien, en harten om het te verstaan, en genade om je groter voor te maken. Ah, oh, dan zouden ze de kruisen niet willen verwisselen. Nee, ah, oh, dan zouden ze u danken voor al wat u gegeven heeft. Ook voor die bijzondere kruis, wat daar zo kan zijn. Heren, mogen bekeren nog wat onbekeerd is. Verheven wat verkeerd gezegd is. In het spreken en in het gehoor, verzoen onze zonden in dat alreinigende bloed. Breng ons nog eens vanavond nog eens samen, Heer. Ach, Heer, doe nog wonder. En uw woord nog zegenen. Wij vragen het om Jezus' willen. Amen. Laat ons eindigen met het zingen van Psalm 27 en daarvan het zevende vers. Zo ik niet had geloofd dat in dit leven mijn ziel Gods gunsten hulp genieten zou. Mijn God, waar was mijn hoop, mijn moed gebleven? Ik was vergaan in al mijn smart en rouw. Wacht op den Heer, God vrucht de schaar moet. Hij is getrouw de bron van alle goed, zodat zijn kracht op u. in zwakheid neer. Wacht dan, ja wacht, verlaat ie op den Heer. Wij zingen Psalm 27, de zevende vers. van de zegen des heren en gaat erheen in vrede. De heren zegene u en begoede u. De heren doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genade. De heren vergeef zijn aangezicht over u en geef u vrede. Amen.